In de Amsterdamse wijk Floradorp is het weer onrustig. Er zijn net als gisteravond brandjes. Zes mensen zijn aangehouden en een mobiele eenheid is in de wijk... om ervoor te zorgen dat de brandweer veilig kan werken. Bewoners van Floradorp zijn boos... dat de traditionele vreugdevuren tijdens de jaarwisseling zijn verboden. Oekraïne wil onderdelen van de Groningse gaswinning overnemen. Dat meldt Nieuwsuur. Rusland bombardeert vaak energiefaciliteiten in het land... en omdat hier met het winnen van gas is gestopt... hoopt Oekraïne van Nederland bijvoorbeeld oude onderdelen te kunnen krijgen. Daarmee kunnen ze dan installaties repareren. In Syrië zijn zeker drie mensen omgekomen bij een demonstratie... na een bomaanslag op een moskee afgelopen vrijdag. Daarbij vielen acht doden. De moskee is van de Alawitische minderheid in het land... Mensenrechtenorganisaties roepen de nieuwe regering van Syrië op... om minderheden beter te beschermen. Jutta Leerdam is blij dat ze zich zo goed als zeker heeft geplaatst... voor de Olympische Spelen. Ze werd tweede op de 500 meter. Vrijdag ging ze onderuit op de 1000 meter en plaatste zich daarop dus niet. Ik wilde laten zien dat ik het niveau heb... en nu is het afwachten of ik kort aangewezen voor de 1000, zei Leerdam. Op veel plaatsen is het mistig en kan het glad zijn. Vannacht breidt de mist zich naar het zuiden uit. Morgen bewolkt bij 2 graden in Limburg en 7 aan zee. Dat was het nieuws van 538. Je wel Martijn, 1 minuut over 10. Tijd voor de verkeersinformatie op Radio 538 van Flitsmeister. Geen vertragingen, geen flitscontroles. Dus gauw door met de duizend grootste partyhits ooit gemaakt. John West komt eraan met jouw blik zometeen op nummer 635. Hey, uh, wat is er met de feestdagen op Prime Video? De Premier League live. Spectaculair voetbal, inbegrepen bij je abonnement. Bekijk tijdens de feestdagen elke week een wedstrijd. Word nu lid voor slechts 4,99 euro per maand.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 morgen De 538 Stemmenjacht. Eindejaarseditie. Meld je nu aan op 538.nl. Speel mee en win. 10.000 euro. Happy new year. Dit is de 538. on Top 1000. Martijn Lagau. Ja, Goedenavond, hier is John West. Niet de tonijn, wel de zanger. Jouw blik. Radio 538. 635. Jouw stem, jouw glimlach op je mond, jij bent zo'n mooie vrouw. Dit is de 538 Party Top 1000. 634. Oh Come on.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 Let's talk about sex, a little bit, a little bit, let's, let's talk about, about sex. Let's talk about sex. Hot to right. try, make any man die.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 Dat doen we dus veel te weinig, praten over seks. Volgens een onderzoek praat 27% maar van de Nederlandse koppels... Uh, zelden of nooit over seks. Uh, vooral in de regio Rotterdam gebeurt dat weinig... want daar doen ze natuurlijk altijd geen woorden, maar daden. De 538 Party tot 1000. Stal de Peppe hoorde je, 634, daarvoor 635. Jouw blik van John West. En ik zei dat net voor de grap is John West de zanger. Niet die van de ingeplikte tonijn. Maar die blijken dus best wel veel met elkaar te maken te hebben. <lacht> lees ik net. John West heet namelijk voluit John Westing. Maar toen hij op 18-jarige leeftijd begon als professioneel zanger... dacht hij, weet je wat, ik maak er West van. Want dat dekt lekkerder. Wat hij niet besefte, was dat er al sinds 1867 een bedrijf was... wat dus zo heette, John West, het vismerk. Dat gaat de hele wereld over met ingeblikte zalm en tonijn. Nou ja, die grapjes die waren natuurlijk niet van de lucht. Toen zijn naam opdook in het circuit van Café's bruiloften, of de feesten, partijen. Um, toen dacht hij, ja, ik kan thuis gaan zitten en een nieuwe naam verzinnen. Of hij dacht, ik spring gewoon in op de hype. En op de naamsvergelijking. Hij nam die single op die je dus net hoorde. Jouw blik, wat er dus slaat op. Jouw blik in je ogen, maar ook jouw blik tonijn. Ja, je moet gewoon een beetje uh, omdenken eigenlijk. Nou, dat gaat er hartstikke goed af, want John West loopt al jaren mee. En staat dus ook in de Party Top hier op Radio 35 op nummer 635. 538. Party! Ja, feesten in duizend verschillende vormen met zometeen Madonna. Met Like a Prayer op nummer 632. Naar Calvin Harris en Ellie Golding, 633. Dit is Miracle op 538. There's a place I go It's a different home. 632. industrie dan de muziekindustrie, want alles wordt opnieuw opgenomen en hergebruikt. Het geldt ook voor deze deun, die is al heel oud. 1960. Maar dit zat in Lupin, een Netflix-serie van Pastel. Over een Franse detective. En daarom ben ik helemaal terug. Maar waar ik heen wil met dit verhaal is um, dat je even naar de tekst moet luisteren. Die er nu aankomt. When Marimbor start to play. Dance with me. Deze dame, Make me sway. heet Rosemary Clooney. Like the lazy ocean hugs the shore. Oh, Clooney. Hold me close, of George Clooney. Me more. Nee, ja, dat klopt. Ja. Even resumerend. In 1960 kwam dit uit. In 2021 zat het in Lupin, die Netflix-serie over die Franse detective waar ik het over had. En in 1999 zat het in de hoofden van twee gasten achter Scheft. En dat is dus Mucho Mambo sway geworden op basis van de vocalen van de tante van George Clooney. Vet, hè? Mucho Mambo sway van Scheft staat op nummer 631. 30. De Sturbia op Radio 538 in de party top 1630, daar is ze terecht gekomen. Te Dit is een Bob Marley en Funkstar Deluxe met Sun is Shining. Ik zou graag willen dat ik het je kon vertellen, maar morgen gaat het niet vanuit. Op veel plaatsen Mistig en glad nu. vannacht breidt die Mistig naar het zuiden uit. Morgen bewolkt bij 2 graden in Limburg, 7 graden aan zee. Dus ja, kan wel wat feestmuziek. Zoals ik al zei, Bob Marley, Funkstar Deluxe, Sun is Shining, 629.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 Ah, nee. Yes. Ben ik nu weer te laat voor mijn nieuwe zorgverzekering? Nee hoor. Niet als je voor het nieuwe jaar nog even gaat independeren. Je hebt nog drie dagen om te vergelijken. Daarna kun je de champagne laten knallen. Ga naar independer.nl. Zon en strand en een groot zwembad en glijbanen voor de kids. En ja, dat betekent rust voor jou. Bij Corendon vind je jouw zonvakantie. Pak nu de allerhoogste vroegbekorting en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 538 party tot 1000 met nu Guus Bebbers en Van Gant per spoor. Kijk, kijk, 628. Maar van achter de wiel trein is trein haalachtende gezicht. Voor mijn gevoel lijkt alles langs haar te gaan. En ik ren op haar af, zij komt mij tegemoet. En achter ons vertrekt de trein, omdat een trein nou eenmaal... Maar jij woont bij het spoor, maar je bent s'nacht. 127 Are you ready Born ready 26 Een oud nieuw waarbij eigenlijk niemand meer weet welke dag het vandaag is. Uh, ik kan je uit de droom helpen. Het is 28 december. Je zit binnen in de party top 1000. Ja, duizend uh, partyplaten in één grote polonaise. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Gewoon om jezelf een beetje klaar te stomen voor het uh, oud en nieuw feest. En ik vind het leuk als je even laten horen waar je luistert. Uh, dat kan door middel van een uh, appje in de 58. Dat kun je typen, maar je kunt ook inspreken dat als am deed. Yo, Martijn met Arjan, hallo. Lekker man, die party tot duizend. Ja, ik uh, had vanavond een etentje in Beverwijk. Ik ben uh, weer lekker onderweg naar huis in Enschede. Dus aan aardig aan rijden. En die knallers erop op de radio. In dit, uh, nou ja, toch wel mistige en niet wat gladde weer. Lekker hoor, ik kom wel thuis zo. Hé, hey, dankjewel en nog een goede show. Yo! Dankjewel maat. En uh, rij voorzichtig, hè. Zou ik je willen dan ook. Hé, hey, nog heel veel is te gaan. In de party tot 1000 op 538 nummer 624 is Alice DJ Met Will I Ever. Die hoor je zo meteen naar ons Duitse feestnummer. Purple Disco Machine met Koen samen. Substitution. Am I high or low? Am I DJ, Will I Ever, op 538 op 624 in de 538 Party Top 1000. Nu even wat trots muziekfeest op het plein vibes, maar dat is ook lekker. Step back, Als je beter kan, als je denkt dat je beter kan krijgen, ja doe het dan. Als je denkt dat die ander veel beter is, nou ga maar dan. Als je denkt dat de liefde nu over is, ja doe het dan. 20 on your body, performing just up Keeping up, use a keeper, tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now. Da ta da ta da, da ta Put on skirt, skirt on your body. It's just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, up, be my waitress. Now we're not in love, so let's make it.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 Dancing like that, that, that. Top 1000. Ja, to en play that game Bobby Brown. Showtag met Cannonball, ook zo meteen. En Pink Blow me one last kiss. Radio 538. Hard aan het werk en toch geld tekort aan het einde van deze dure maand. Dat kan iedereen overkomen. Bij Geldfit kun je terecht voor al je vragen en zorgen over geld. Zo kan iemand met je meekijken hoe jij je achterstanden kan oplossen en krijg je weer overzicht. Of doe de potjescheck en kijk of je geld laat liggen. Stel jouw vragen makkelijk via telefoon of WhatsApp, gratis en anoniem, ook na kantooruren. Ga nu naar geldfit.nl voor meer grip op je geld. God, wist jij dat papa een vroegboek is? Nee, waarom boek je nu al? Omdat je bij vakanties nu de hoogste korting krijgt... tijdens de super vroegboekzeel. Dat is fijn, dan houden we dus extra geld over heel veel ijsjes. Lekker, hè? Je hebt nog drie dagen om een oudejaarslot te kopen... en kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse loterij. Speel bewust 18+. vakanties. nu de hoogste korting tijdens de super vroegboekseil. Hits van 538, overal in Nederland Het vernieuwde 538 DJ's Antoor Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538 Check voor alle info en boekingen 538.nl Antoor 10 9 8 10 ah, Nee, Ben ik nu weer te laat voor mijn nieuwe zorgverzekering? Nee hoor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 Je verdient elke week de allerbeste deals. Daarom deze week een fles champagne comte te Brisbane Van 16,89. Nu voor 12,67. En extra goedkoop met Lidl Plus. Rebel Chips. Per zak van maar 99 cent. Lidl. Je verdient het. Waarom ik graag met Eurostar reis? Je kunt tot één uur voor vertrek je ticket omboeken. Zo kwam ik laatst een oude vlam tegen. Die is een treintje later wel waard hoor. Eurostar. Together we go further.